Zijn met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen het aftreden van Ganouchi en alle andere bewindslieden die onder de gevluchte president Ben Ali hebben gediend. De premier zegt dat hij opstapt na de verkiezingen, die naar verwachting binnen een half jaar worden gehouden. Dan het weer. Vanochtend bewolkt en af en toe motregen, vanmiddag overwegend droog en maximaal rond 7 graden. Dit was het NOR.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 En die werkte in Himskerk. Dus daar ben ik dus. Uh, die heeft mij gebeld. En die zei tegen mij: Joh, we hebben een gaatje. Want de collega ja. ging op een zwangerschapverlof. En uh, ja, mijn baan: uh, ik had een baan in Den Haag die ook uh, net afliep. Dus ja, voor ja. mij was het zeker doen. Ja. En uh, na vijf maanden uh, over te nemen van mijn collega. En uh, toen zijn mijn leidinggevende van. Ho. Uh, oh,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 Dus dat is wel heel erg goed om ja. te weten. Ja. En een maatschappelijk werkopleiding, waar, wat, wat is dat voor opleiding? Waar leidt dat toe uh, op eigenlijk? Nou, maatschappelijk werkopleiding is meer één-op-één uh, begeleiding. En dat je echt meer in de situatie zit voor mensen. Dus persoonlijk. Uh, dat je het meer te weten komt over uh, wat eigenlijk in mensen, omgeving gebeurt. Uh, uh, sociale, sociale netwerk. Uh, je zit echt diep, diep in de... In, uh,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 Ja, want ik zag ook dat jullie al in de krant stonden vermeld. Dus nee. jullie zetten af en toe advertenties in de krant... zodat we weten wanneer we welke activiteiten kunnen gaan doen, hè? Ja. En dan kan je club. nog één keer zeggen hoe heet de club ook weer en waar is het? De, de Meidenclub? Nou, de Meidenclub, we hebben net een naam bedacht. En uh, we lieten het de meiden zelf een naam bedenken. En uh, toen kwamen ze dus uit op uh, Supergirls. Mm. Dus uh, wij heten dus de Supergirls.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 ja, ik, ik zit niet in een professioneel dans of zo, of dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja. Staandansen door... of anders hoor? Nee, in nee, Streetdansen? Street dance? Ja, freedansen oh, wow. en uh, echt, uh, dat, dat was een beetje heftig.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 Dat heb ik de laatste tijd ook niet veel gedaan. Omdat ik meer bezig ben met, uh, ja, met werken dan... dan uh...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 Kan dat met alle leeftijden nog? Nou, ik denk met alle leeftijden. Ja. Waar ik zelf zat, was meer volwassen. Ja, want hoe oud dus ben jij? Uh, ik ben zelf 26. Ja. Dus um, toen ik erop zat, ik was 23. Dus dat mm -hmm. is al drie jaar geleden zo. Dus dat was echt 18 plus. Ja, waar dus ik dat zat. is toch ook ja. voor andere leeftijden? Ja, in ja, ja, verschillende okay. leeftijden. Ja. ja. Maar waar ik zat was het ook helemaal, was het nog nieuw. Mm. En uh, het was ook echt een christelijke dansschool die uh, want ja. ik, ik zocht echt een dansschool, maar ik wilde per se een christelijke. Mm -hmm. Dus uh, ja, zodoende ging kwam ik dus in Amsterdam terecht. Mm. a ball and chain, fire in the field, underneath the blazing sun, but soon the sun was faded and freedom was a song, I heard them sing, when the day was done, singing to the Holy One.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 ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen mm. koken. Dus ja. echt uh, verschillende thema's. Echt, maar het gaat echt uh, de nadruk op het lounge. Dus echt relax-sfeer. Uh, dat hoeft niet. Nee, echt gewoon chillen. Ja, echt, uh, nee. ja, ja dat is echt meer. Uh, ja, dat spreekt jongeren jongen natuurlijk wel. Ja, aan. Ja, landen, ja dus echt, wat ze echt moeten, Chillen. Ja. Op school moeten ze van alles thuis moeten Ja, ze precies. Weer alles. Nee, het is echt niks, moet.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 of uh, bellen ja. naar Pluspunt, maar via de site we hebben we ook een telefoonnummer en uh, vragen naar Monique. Die weet echt ja. heel veel, uh, die is echt coördinator uh, voor uh, de kampen. Ja, ook okay. ja. En die is ook een jongerenwerker bij Pluspunt? of Ja, die is meer, die is een uh, ja. kinderwerker. Die is... Oh, we doen ja. samen dus dat uh, jongere gedeelte ja. die van de kamp, zeg maar, omdat zij meer ervaring ja, heeft. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus uh, ja, vandaar.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 Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer erkende het hoofd van de Afghaanse Mensenrechtencommissie... dat er veel corruptie is in Afghanistan. Maar dat kan volgens haar alleen bestreden worden als er goed opgeleide mensen komen. De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken verzekerde dat de Nederlandse instructeurs... niet zullen worden ingezet voor gevechtsoperaties. De Tweede Kamer besluit donderdag over het kabinetsvoorstel om ruim 500 man naar Kunduz te sturen. Nederland staat op de twaalfde plaats van landen waar de meeste kanker voorkomt. Denemarken staat bovenaan. Dat Nederlandse hoogstaat heeft volgens het Wereldkankeronderzoekfonds onder meer te maken met de goede registratie van de ziekte. Maar ook wordt hier veel gerookt en gedronken en zijn steeds meer mensen te dik. Dat zijn risicofactoren. Hamas voelt zich verraden door het Palestijnse gezag. Uit uitgelekte documenten zou blijken dat de Palestijnse autoriteit bereid was een deel van Oost-Jeruzalem aan Israël te laten. Israël zou een land op de westelijke Jordaan-oever, waar veel Palestijnen wonen...